Van dat mensen via woonservice dan een, een andere woning willen. Dat, dat is toch een, een, een, een, bijna een marktwerking. En, en, en, en, en op dit moment is 58% van de woningen blijft bij Zandvoort. Maar er gaan ook Zandvoorters naar buiten. En 79% van de Zandvoorters vindt een woning in Zandvoort. Dus, dus, we, dus die marktwerking kan ik niet beïnvloeden. Maar we kunnen wel eens gaan kijken. van Hoe kunnen we die 25% beter benutten? En daar zie ik wel mogelijk. En dat kan je dus, zou je kunnen zeggen, we gaan die 25% labelen voor die nieuwbouw. Dus als we het komende jaar 50 nieuwbouwwoningen bouwen, zeggen we maar, nou die 50, dat, is toe, dat, is, hè, dat zijn mutaties, die gaan we daarvoor labelen. En dan heb je die al afgedekt en dan kan je vervolgens uh, de rest, laat je dan vrij. En dan, je nog, dan zie je dat het percentage waarschijnlijk ook gaat groeien, want mensen blijven toch gewoon reageren op woningen die erbij en afgaan. Ik hoop dat ik op hoofdlijnen, ik zal best wel wat vergeten, maar een deel van de discussie gaan we gewoon echt op een ander moment voeren. En de evaluatie, ja, nee, er moet een evaluatie, daar ben ik mee eens, dat, uh, en misschien moeten we afspreken wanneer we die evaluatie over uh, vier jaar doen. Uh, uh, en dan misschien ook, wel, zeg het maar, als we het over vier jaar doen, je moet het wel even een kans geven. Dus dat hoor ik graag dan, hoe, hoe u daar uh, naar kijkt. Oké, okay. u heeft een heleboel gezegd, uh, u heeft ook de ruimte gekregen, dat is heel fijn uh, wat dat betreft. Ik geef u het woord, meneer Kramer, even dan wel als laatste, want ik stel wel voor dat we tien minuten pauze gaan uh, houden nu. Er is echt behoefte aan, hiernaast is ook een drankje te vinden. Uh, en u bent natuurlijk in de tweede termijn in de gelegenheid om een reactie te geven. En ik zou u willen vragen om in de reactie ook mee te nemen of die de vraag voor een technische sessie, of u dat een goede vraag vindt, of u daar behoefte aan heeft. Uh, dus neemt u dat mee in, u, uh, in uw tweede termijn. De heer Kramer als laatste voor de pauze. Ja, ik heb nog een openstaande vraag. Of de wethouder bereid is bij de spelregel van de 40% ook voorrangsregel voor de Zandvoortse inwoners. Met een transparante toewijzing zonder willekeur van de makelaars. Die, vra die vraag die gaan we beantwoorden na de pauze. Tien uur, tien over tien gaan we weer beginnen. Dank u wel. Every time See those big brown batters. You can almost guarantee I'll be analyzed for words. And every time you walk my way, I get all flustered. I just don't know what to say when I wanna flirt with you. Oh. frozen, cause you are all so smooth, you got me paralyzed, glad you set me in your sights, cause you're yeah, so charming, when you look like cinema, and I'm so taken by surprise. En de commissievergadering is even geschorst tot ongeveer 10 over kwart over tien. En tot die tijd eh, draaien we hier bij ZFM gewoon een paar muziekjes tussendoor. De raadsleden nemen een drankje. Dat kunnen wij zelf ook even doen. En eh, tot die tijd, voel deze muziek van Santana. Ja, en de gemeenteraadsvergadering of de commissievergadering is nog steeds geschorst tot uh, ongeveer tien over kwart over dus uh, dit is nog tijd is dus voor één plaatje en dat is die van Gregory Porter Hey Laura I really am sorry But it just couldn't wait Is there someone else instead of me? Go ahead and lie to me and I will be the believe You're not in love with him and this fool can see That the rivers of your love flow uphill to me Hey Laura, it's me. Sorry, but I had to ring your doorbell so late. But there's something bothering me. I really am sorry, but it just couldn't wait. With a healthy dose of make believe. Don't you lie to me and make me believe That you're in love with me and this fool can see That the rivers of your love flow uphill to me The rivers of your love flow uphill to me. Ja, en de gemeenteraadsvergadering gaat zo weer verder, de commissievergadering. De raadsleden komen nu de zaal weer binnen. En uh, ik denk dat we gewoon live naar de raad zal gaan. Ik heropen de vergadering uh, van de commissie op 8 september. We zijn gebleven voor de tweede termijn over het onderwerp uh, woning... Spelregels, spelregels, woning op voorraad. En ik ga inventariseren wie er gebruik wil maken van die tweede termijn. Ik zie flink wat... Uh, ik ga ze achteraan kijken. Meneer Deen, u wil... Kan beginnen. Ja, voorzitter. Dank u wel. Even kort. Um, we kijken in ieder geval uit naar volgende maand. Hoe de wethouder uh, uitvoering gaat geven aan de motie voorrang statushouders. En vervolgens horen wij de wethouder zeggen dat het rapport uh, zeg maar van Romy Koning... Uh, ook spreekt van kopenuur. Ja, dat, dat klopt. Ik heb het rapport ook gelezen. Alleen wel in de prijsklasse van met name 150.000 tot 250.000 euro. En daar komt natuurlijk zelden of nooit aanbod in. Dus dat is volgens ons dan juist wat we moeten oplossen. En mijn vraag eigenlijk aan de wethouder is, uh, heeft hij daar een idee van hoe, hoe we dat dan moeten gaan doen? Dat is mijn vervolgvraag. Dank u wel. Daarvoor de heer Kramer. Ja, dat is een beetje in het verlengde wat uh, de heer Deen zegt. Van, uh, we horen toch uh, heel veel stemmen om te kijken naar uh, dat... Uh... ...betaalbaar en middeldure huur... ...die 40 om die op een andere manier in te vullen. Dus de vraag is eigenlijk van... Uh, ...op welke... ...het lijkt me een beetje oneigenlijk om dat via de spelregels te doen. Uh, dat zouden we moeten doen via het uitvoeringsprogramma wonen. Dus als we dat op zeer korte termijn willen doen... ...is de vraag aan de wethouder... ...op welke wijze we dat het best met hem uh, voor elkaar kunnen krijgen. Duidelijke vraag... Mevrouw van der Veld, GBZ, heeft u, wil ik, u. maakt er geen gebruik hè, van de tweede termijn. Nee, dan ga ik naar achteren. En dan, want daar ben ik begonnen, de heer Elke Bali. Ja, voorzitter, dank u wel. Wij zijn in ieder geval blij met de antwoorden van de wethouder. En ook met de toereiking voor een bijeenkomst. Wij denken dat dat een, een, een mooie zaak is om dat te doen. En um, wellicht in herhaling vallend um, en al vaker gezegd hebbend. Kijk, het is mij ook nogmaals erg interessant om gewoon mensen van buitenaf de Raad te laten informeren over gewoon wat er nu speelt op de woningmarkt. Om gewoon een keer echt een heel goed beeld te krijgen vanuit buiten... Um, op, op uh, ja, wat we kunnen doen, waar onze, onze sturingselementen op zitten. Het lijkt me wel verfrissend om dat een keer te, te houden. Um, dus daar alle uh, akkoord voor en, en uh, hopelijk neemt u die suggestie van ons over. We hebben nog één um, à twee vragen openstaan vanuit um, de eerste termijn. Uh, waarom is er gekozen voor de 25 jaar als liberalisatiegrens... Um, en um, misschien is het mij dat uh, niet te oren gekomen, maar hoe zit het ermee dat uh, de compensatie van het niet meer alleen geschiet in het entreesantwoordgebied, uh, maar wellicht ook in de drie andere projecten, namelijk brandweerkazerne, Maria School en Raadhuis. Um, en dat was het, uh, voorzitter. Dank u wel. Mevrouw Curensen, VVD. Ja, dank u wel, voorzitter. Even in aansluiting of in aanvulling misschien beter op uh, wat... De heer Deen en de heer Kramer aangaven. Bij de spelregels wordt natuurlijk wel heel nadrukkelijk gesproken. bij Spelregel nummer 9 uit mijn hoofd. 7, sorry. Dat die 40% echt opgedeeld wordt in 20% betaalbare huur, zeker betaalbare koop. en de andere helft, 20% middeldure, middeldure koop. ...zeker een middeldure huur, dus misschien dan toch, want daar ligt het echt vast. Dus het betekent dat dat we met een amendement moeten komen, of dat we daar naderhand over kunnen praten. En, en ik heb nog even in de, in de pauze van de gelegenheid gebruik gemaakt om even ook met de, de dames uh, Koning en Jansen nog even te spreken. En zij vroegen zich ook af, en ik denk dat ik, het is toch maar wel goed. We hebben recent hebben we een mededeling gekregen met betrekking tot het, het Watertorenplein. En dan zie je dat eigenlijk de verdeling, zoals we die hier met elkaar hebben afgesproken, dat die al wijzigt. En als je dan gaat kijken, zeg maar, zeker ook naar de, de categorie betaalbare koop, die is dan op dat moment zeg maar 6%. Dus we hebben ook zoiets van, hoe kan dat dan? Um, waarom is dan bijvoorbeeld niet in de categorie, want sociale huur gaat in dit geval naar 37%, waarom is er niet naar gekeken, ook zeg maar... Uh, Goedkoper kopen, om het dan zo maar te zeggen, waarbij de verdeling dus wat meer in verhouding uh, was. Dus dat is denk ik ook iets niet alleen voor nu, maar ook voor het vervolg. Dat als we, dat we daar gewoon ook dan uh, uh, zeg maar uh, een, een uitleggraad en ook dit in ons achterhoofd daarbij kunnen houden. Dank u wel. Duidelijk, de heer Stefan. Ja, heel kort, ik Serie. dank. Uh... De, dank de wethouder in ieder geval voor de antwoorden. Ik denk dat de belangrijkste antwoord wat ik heb gehoord op de risico's die ik heb benoemd, is dat de mogelijkheid moet worden geboden om maatwerk te leveren. Ik denk dat we als, als raad de wethouder die ruimte moeten geven. En omgekeerd dat we de wethouder daar ook, ook op zullen aanspreken. Dank Achteraan de heer Hermsen niet, mevrouw Koper. Tweede termijn, Partij van de Arbeid. Dank u wel, voorzitter. Ja, dank, wethouder, voor de beantwoording. Het is inderdaad een volkshuisvestingsdiscussie geworden... maar dat zegt ook iets over hoe het onderwerp ons raakt allemaal. Uh, slimmer omgaan met toewijzing. dat lijkt me echt een heel goed idee. Dus die uitnodiging voor de sessie uh, uh, nemen we ook van harte aan. De maatwerk die mogelijk is nu in de uitvoeringsprogramma... maar ook in de spelregels... Ik lees hem zo dat die maatwerk mogelijk is... maar dan zou inderdaad de vaste verhouding 2020... Uh, uh, uh, uh, die zou omgezet kunnen worden in maatwerk. Volgens mij staat dat er. Maar dat moeten we denk ik met elkaar dan bekijken. Um, dank ook voor de tiny houses. Uh, iets over parkeernorm. Dat lees ik ook in de noten van de dames uh, Koning en Jansen. Lees ik daar ook iets voor. En dat doet me eigenlijk denken aan... als er uh, uh, zulke... Uh, uh, zulke aanvragen zijn van deze jonge mensen die willen kopen uh, en er wordt binnenkort gebouwd. Is het dan niet mogelijk om met elkaar een project te maken waardoor je in feite de hele poespas uh, omzeilt... maar dat er uh, gekeken wordt van kunnen we bouwen voor een speciale groep? Ik noem hem maar als idee. En evaluatie vier, na vier jaar, heel graag. Dank u wel. Nog een beperkt aantal vragen... Meneer Bluis, wethouder, antwoord. Uh, ja, Via evaluatie, dat, dat gaan we opnemen. Uh, ja, in die sessie moeten we inderdaad maar kijken inderdaad, hoe we, hoe we tot, tot, tot maatwerk komen... maar ook tot, tot de juiste projecten met de juiste verdeling enzovoort. Ik zal nog even kijken, dat is het algemeen over die spelregel... Hè, hoe, hoe we dat in het stuk moeten kijken. Of, of Ik zal met de afdeling overleggen of we dat kunnen verduidelijken... dat we echt die ruimte daarin geven... Uh, en dan zal ik dat terugkoppelen hoe, hoe we dat... De, de, er is ruimte, maar is, vinden we dat genoeg? Hè? Of, of willen, we, willen we nu al dat duidelijk in? Want anders zet ik, zet ik het nu op mijn beeld. Oh, wacht even. Het moet die verdeling zijn. Dus dan, dan is de focus van de ontwikkelaar meteen op die verdeling. Nee, we zeggen juist, wij, wij willen meer maatwerk. Dus we willen dat ook anders ingevuld hebben. Ik ga even kijken hoe ik dat wil, kan invullen. Dat, ...is dat een idee dat ik dat eerst even op me neem... ...en desnoods kunnen we met een amendement komen... ...en uiteindelijk moeten we misschien dan in het uitvoeringsprogramma... ...kom naar de heer Kramer toe, moeten we dat veranderen... ...maar dan doen we ook eerst die sessie... ...en dan kijken we van wat we daaruit ophalen... ...en wat we dan in het uitvoeringsprogramma zouden moeten aanvullen... een addendum of op een of andere manier... ...om dat dan goed vast te leggen. Dat zou mijn voorstel zijn. Um, de, de heer Deen, ik heb niets gezegd over... De, de, want ik ben het juist met u eens, die 150, 250, want dat staat in het rapport... maar het ging mij toen even vooral over dat er zowel voor koop als voor huur... dat er behoorlijk, dat er ook veel voor huurinteresse is. En, en, en, en nou, huur hebben we eigenlijk wel geregeld, want dat is, die, dat is die 30%, die 40%, nou, die kant. En ik ben het van harte met u eens. En ik weet dat bijvoorbeeld het project uh, volgens mij... Uh, ...in het anw terrein daar, daar worden gewoon redelijk betaalbaar voor 220.000 euro kleine koopwoninkjes gebouwd. En volgens mij zelfs nog lager. Dus het is wel degelijk mogelijk. Dus, dus, uh, en misschien moeten we daar ook uh, ons een beetje overlaten, wat de heer Elke Bali zegt is laten informeren dat we zelf ook een beetje een gevoel erbij hebben... wat er nou wel en niet kan. Zodat niet, niet dat wij dat gaan bepalen, maar dan, dan heb je een beeld. Dus ik zal het ook eens vragen of daar ook over gesproken kan worden. Eigenlijk wat, wat is nou eigenlijk ook mogelijk? Want volgens mij zijn er ook woningbouwcorporaties. Uh, eentje die misschien afscheid van ons gaat nemen in Amsterdam. Volgens mij die, gaat, die één woning en daar maken ze er twee van. Nou, dat is toch lijkt mij... Uh, dat is... Dat is uh, Bedrijfseconomisch lijkt me dat interessant om te doen. Dus, dus op een slimme manier kleinere woningen bouwen, dan moet dat betaalbaar kunnen zijn. Dus ik ben het van harte met de heer Deen eens. Dus ik, ik zie daar wel, uh, wel degelijke mogelijkheden in. Uh, dan, ja, de heer Kraan had eigenlijk nog een vraag openstaan. Die had het nog over toewijzing, over uh, loting enzovoort. Ja, kijk, daarom, in principe willen we gewoon als het sociale huur is, want daar gaat deze nota nu over... Uh, de toewijzing via, via de corporatie loopt in principe. Maar bij koop hebben we echt, we, echt weinig, uh, de, en dat is onderzocht, kunnen we weinig doen. De wetgeving staat dat niet toe. Om, om via koop uh, dat te zeggen van, oh, wij gaan koopwoningen en dan moet u dat en dat doen. Wat we bijvoorbeeld wel hebben gedaan, bijvoorbeeld bij het abcd trein hebben we tegen de, de, de ontwikkelaar gezegd, uh, we hebben dat in de anterieure overeenkomst. Dus wij, wij willen dat u het in principe toewijst aan, aan Zandvoortes. En dat u in eerste instantie bij de Zandvoorts Dat heeft hij dus ook gedaan. En het gevolg is dat er ook gelukkig de meeste woningen aan Zandvoorten zijn vroeg. Maar als hij naar de rechter zou stappen volgens mij en zou zeggen. Ik wil dat niet want het is zelfs een vorm van discriminatie misschien wel. Dan zou iemand dat kunnen aanvechten. En dus daar is ook correspondentie over. We hebben het ook zelfs nog nagevraagd. Dat we daar ver, dus dat is echt een hele... Ingewikkelde zaak. Alleen op die eilanden, daar is iets anders geregeld. En dat is ook heel specifiek afgesproken. Dat heeft natuurlijk met zo'n eiland te maken. Maar soms voelen wij ons ook wel een beetje op het eiland Zandvoort, hè? dat Gallische dorpje aan de kust. Uh, dan de heer Elke Bali. Uh, over die 25 jaar, ja, dat is een beetje. Uh, in, in principe, als je een hypotheek neemt, dan neem je hem voor 30 jaar. Dit is uit de markt een. een, een, een een goed 25 jaar, dan, dan moet dat de bedrijfseconomische op die manier in te vullen. En dan over die, die drie andere projecten. Dat is niet bedoeld om te zeggen van, oh, maar dan, dan stoppen we er allemaal mee. Nee, dat is ook om een beetje te kunnen vereffenen. Dus als het 5% meer is en minder. En dan kom ik bijvoorbeeld op het Watertorenplein. Het idee is nu om één van die torens op het Watertorenplein helemaal sociaal te maken. Want dan kun je hem helemaal ook ...zo inrichten enzovoort. En daar komt dan uit dat het dan... Ja, ...een zo'n toren is, dat het kleinere woningen zijn... ...en het zijn volgens mij vier van die torens... ...dan is het 25 en daarom komt het op percentage hoger uit. Nou, en zo zit je altijd wel een beetje plus en min. En zo moet u dat lezen wat er staat... ...en niet dat het ter compensatie is van... ...maar gewoon om eventueel ook weer wat te plus en te min En ook om toch een beetje maatwerk te kunnen toepassen. Ook om het, de betaalbaarheid en de mogelijkheid... ...dat, dat er ook gebouwd wordt... ...daar neer te zetten. Dus ik ga in principe een, een, een sessie organiseren. Ik ga nog even kijken naar die, uh, die, uh, die, die 40%... Hoe, ...welke ruimte er nou in de nood staat... ...en of we dat niet wat moeten oprekken... ...zodat we het duidelijk maken dat, dat, we dat, dat we dat wenselijk achten ...en dat we ook de ruimte met ontwikkelaars willen hebben... ...om dat zo, zo in, te, in te vullen. Uh, ja, volgens mij zijn dat de toezeggingen die ik uh, heb gedaan... Ja, dat is herkenbaar voor de voorzitter in elk geval. Uh, met die toezeggingen, ik, ik kom waarschijnlijk schriftelijk daarop terug. Mag ik aannemen naar de raad? Oké, okay, komt hij schriftelijk op terug. Uh, met die toezeggingen en uh, de tweede termijn afgesloten wilde ik het onderwerp afsluiten. Dat betekent wel dat er een bespreekstuk wordt. Want uh, moet er moet nog wel even wat uh, op papier gezet worden. Dat willen we terugzien uh, voor de volgende gemeenteraadsvergadering. Dank u wel. Ik ga naar het volgende onderwerp toe, punt 7 van de agenda. Dat is een hele inleiding. Ik ga, toch, ik ga toch van start. Grondbeleid, dat is geen doel op zich, maar een middel om ruimtelijke doelstellingen op het gebied van wonen, economie, infrastructuur, natuur groen, duurzaamheid, toerisme... ...en andere maatschappelijke voorzieningen tot uitvoering te brengen. Die ruimtelijke doelstellingen die liggen vast in de structuurvisies... ...en de omgevingsvisie die er nog aan moet komen waar we op zitten te wachten voor dit jaar. Het grondbeleid schept de kader en de instrumenten. En deze nota is een actualisatie die hier nu voor u ligt van de nota uit 2015. En die is nodig vanwege de veranderende markt en aangescherpte regels. Zandvoort kiest, en dat is in tegenstelling tot 2015, nu voor situationeel grondbeleid. Dat betekent maatwerk per ontwikkeling. De gemeente kan beter inspelen op de veranderende markt en het sluit beter aan bij de toekomstige omgevingswet. In 2015 spraken we nog hier in de gemeente over facilitair grondbeleid. En dat is in de nieuwe nota nog steeds mogelijk. Vanwege het woord situationeel. De Nota Grondbeleid schept het kader voor de manier waarop de gemeente haar rol, actief, passief of facilitair, en haar ontwikkelingsstrategie bij initiatieven bepaalt. In deze nota is ook het grondprijsbeleid opgenomen. En dat beschrijft de methodes waarop grondbewijzen berekend kunnen worden. Er worden geen grondprijzenbedragen genoemd omdat die aan fluctuatie onderhevig zijn. Jaarlijks, in november of december, wordt door het college een grondprijsbrief opgesteld. Met daarin natuurlijk de prijzen. En dan dient de verordening tot wijziging van de financiële verordening Zandvoort 2018 aangepast te worden. Geen insprekers voor dit uh, onderwerp aangemeld. Dus het woord is aan de leden. Ik begin links uh, vooraan, uh, in dit geval nu, bij mevrouw van der Veld van GBZ. Ja, Als u er geen bezwaar tegen heeft. Hij heeft daar heel weinig opmerkingen over, geen enkele zelfs. Dus... Dat is ook mogelijk, dan is die duidelijk. Ik ga aan de linkerkant vervolgen via de heer Kramer, OPZ. Dank u wel. Uh... Allereerst de wethouder bedankt voor de beantwoording van onze vragen die over de noten zijn gesteld in de commissievergadering van 16 juni. De vraag wat wordt met de uitspraak de gemeente streeft naar een optimalisatie van het financieel resultaat beoogd, daar hebben wij een keurig antwoord op ontvangen... Echter, wij missen in dat antwoord nog een heel belangrijk uitgangspunt dat er rekening wordt gehouden met het maatschappelijk draagplak van de planvorming van de omwonenden. Vooral ook om de voortgang in de planvorming te realiseren. Tot op heden eh, moeten we constateren dat er weinig voortgang is in de twee grote projecten. En zoals gesteld al bij de jaarrekening, hoe langer we die uitvoering voor ons uitschuiven, het risico alleen maar verder wordt vergroot, financieel. Um, we onderschrijven zeker de doelstelling uh, dat u een afweging maakt tussen al die belangen en daarbij streeft naar het meest optimale financiële resultaat. Uh, en dat uh, dit een relatie heeft met de marktconformiteit... Het is wel de vraag eh, nogmaals aan de wethouder of de historische kosten van eh, de twee grote plannen Badhuisplein-entree nog steeds niet een te groot beslag leggen om ook daadwerkelijk een afweging eh, te kunnen maken om een ontspannen woonmilieu daar te realiseren. We geven het college dan eh, ook in overweging en vooral eh, nu dat eh, de meerjaren... Eh, ...plannen Nog naar ons toe komen om te kijken of er niet meer historische kosten moeten worden afgeboekt. Voorzitter, voor de rest, uh, voor ons een stuk. Dank u wel. U vraagt duidelijk. Uh, in de hoek de PVV, wie mag ik het woord geven? De heer Van Tegelaar gaat u gang. Dank u wel voorzitter. De gemaakte beleidskeuzes die wijzen duidelijk in de richting dat men kiest voor flexibiliteit en maatwerk. Dat lijken ons verstandige keuzes. En in de grondprijsbrief, daar staan geen bedragen in die bij ons vragen oproepen. Dus zowel de, de nota en de grondprijsbrief zijn wat ons betreft een hamerstuk. Dank u wel. Met de lijst. Met de, de heer El GroenLinks, gaat u gang. Ja, dank u wel, voorzitter. laten we maar met de deur in huis vallen. In een stuk wordt duurzaamheid drie keer genoemd. Echter zal klimaat en duurzaamheid richting 2030 en doorkijk ervan 2050 steeds prangender worden. Om onze ambities te verwezenlijken richting 2030 moeten we nu al natuurlijk de eerste stappen zetten. Dan ziet GroenLinks het als jammer dat het woord duurzaamheid wel drie keer wordt genoemd in deze nota, maar nergens echt concreet wordt. Volgens GroenLinks is dit dus echt jammer. En ik zal u ook uitleggen waarom wij dit vinden. In de transitie van gronden, van het huidige gebruik bijvoorbeeld, naar uh, voorgenomen gebruik... kan de gemeente kader stellen aan het gebruik van duurzame en circulaire materialen. Grondbeleid kan ook zorgen dat ambities op het gebied van natuur, ecologie, water, bodem... kunnen worden behaald en versneld. Juist via ons grondprijsbeleid kunnen we grote slagen slaan op het gebied van wonen, ruimtelijke ordening en duurzaamheid. Naast de traditionele opgave krijgen gemeenten nu ook te maken met de ruimtelijke inpassing van energieprojecten bijvoorbeeld... Denk bijvoorbeeld aan zonneparken, energieopslag... de warmtetransitie, warmtenetten, restwarmteindustrie. Noem het allemaal maar op. Dit leidt op termijn tot een duurzaam energielandschap... met een ruimtelijke claim. Naast het feit dat deze ruimtelijke claim... op korte termijn goed in beeld moet worden gebracht bij gemeenten... kan een vernieuwde nota grondbeleid... Uh, waar wij eigenlijk nu over, over spreken... als instrument dienen om de regie te houden... op de gemeentelijke duurzaamheidsdoelstellingen. De vraag is dus aan het college... Uh, van waar uh, juist voor deze keuze is gekozen en duurzaamheid uh, in die zin niet uit te werken. En of het college aanleiding ziet naar deze woorden om uh, verder te kijken op het gebied van duurzaamheid in deze nota. Ik dank u wel. Uw vraag is helder en duidelijk. Dank u wel. Mevrouw Cursen, VVD. Dank u voorzitter. In de vorige commissie hebben we uitgebreid over het uh, stuk gesproken. Uh, de vragen die we hadden die zijn uh, beantwoord. En de opmerkingen zijn verwerkt in, de, in het stuk. Daarmee is het voor ons een hamerstuk. Nog duidelijker, CDA, geen opmerking opmerkingen, hamerstuk. Achteraan, D66, geen hamerstuk, mag ik ook daar concluderen? Nee, wel een hamerstuk, maar geen opmerk, op- of aanmerkingen. Dank u wel, Partij van de Arbeid, mevrouw Koper. Geen opmerkingen, hamerstuk. Duidelijk. Twee vragen. Bert, daar gaat u gaan. Ja, um, eerst even over, over, over de duurzaamheid. Ja, ik, ik denk niet dat je de grond... Uh, het, duurzaamheid uh, niet uh, bevordert uh, door in zo'n nota daar uitgebreid op in te gaan. Ik denk dat, dat er andere beleidsnota's en stukken juist nodig zijn om dat te doen. En dat, dat, dat heeft met bouwbesluiten te maken, met... Met de, dat we gasloos moeten bouwen, enzovoort, enzovoort. Daar heeft het meer mee te maken. Dus ik, ik, mij niet, uh, ik zie niet in om dat te gaan doen. En het, volgens mij moet u dat, moeten we dat op een andere manier gaan regelen. Die dingen die u aanhaalt, die zijn belangrijk. Uh, ik denk dat we bijvoorbeeld in de duurzaamheidsfonds... gaat u vaststellen, volgens mij eerder bij een najaarsnota... en uh, dan kunt u daar naar kijken van hoe u duurzaamheid ten aanzien van, van grond en, en, en bebouwing, hoe je dat wil gaan oplossen. En, want anders krijg je dat je allerlei dingen in deze nota gaat verwoorden... die met duurzaamheid hebben te maken... of met bijvoorbeeld over participatie dingen gaan opnemen. Dat, dat, dat komt zo'n nota niet ten goede. Als we dan dingen gaan veranderen, dan moet je die nota ook weer gaan aanpassen. Dus ik denk dat je die nota sec als grondbeleidsnota moet gebruiken... en dat andere goed op zich goede punten op andere manieren zou moeten regelen. Um, de heer Kramer, die, die gaat die in op, op, op de, de grex over, over de historische kosten en, en, en hoe daar verder mee om te gaan in de toekomst. Ja, dat, dat is een, denk ik een, op een discussie die op een andere, andere, andere plek plaats gaat vinden. Maar ik kan er wel over zeggen, we, we hebben natuurlijk uh, al historische kosten afgeboekt. Want we, we hebben al volgens mij al meer dan 4 miljoen euro gereserveerd als afboekingen. Op, op de Grekse. Nou, u, u, u kunt er, kent de Grekse. Die staan, die staan inderdaad onder druk en inderdaad, elk jaar dat een Greks langer duurt, komen ze verder onder druk te staan. Sociale woningbouw komt erbij. Uh, nou, daar gaat ook uh, de raadsinformatiebrief over, over de Grekse die eerder zijn toekomt. Want er moet, zullen eerst besluiten, goede besluiten moeten worden genomen, onder andere over parkeernormen, want die hakt er ook in. Of, en, en besluit uh, stedenbouwkundigen voorstellen uh, over van, van wat gaan we er nou bouwen om een goede gerechts te kunnen maken. En dan te komen dat we inderdaad wel of niet moeten af, extra moeten gaan afboeken. Maar we hebben al 4,5 miljoen volgens mij uh, erin staan. En ik hoop dat het uh, beperkt blijft. Maar de vraag is hoe lang gaat het nog duren voordat we besluiten nemen. En ik hoop dat het uh, Zeker dat eerst nu die parkeernormen dit jaar naar moeten komen. Want dat gaat een hoop duidelijkheid geven. Want we hebben, je hebt gewoon spelregels nodig om verder te komen met dit soort zaken. Behoeft aan een tweede termijn? U meneer Kramer gaat er gang. Ja, de wethouder heeft bij de inleiding bij de spelregels gezegd... dat wij de gekse nog uh, zeg maar bij de begrotingsbehandeling ter uh, besluitvorming krijgen. Is het dan niet verstandig om... voorafgaand aan... Uh, dat wij die geksen krijgen... dat er een discussie plaatsvindt over... parkeernormen en, en andere zaken... om uh, dan ook... Uh, de geksen wat reëler te maken? Wethouder. Ja, ik vind dat uh, prima idee. Maar er moet besluitvorming plaatsvinden... over die geksen. Dus... dus uh, en... en, en... Als, als raad zou het college wel helpen als, als we met de raad een discussie hebben over van hoe kijkt u daar tegenaan. En dan, dan gaan wij de parkeernormen nota maken. De, stel, stel nou dat u daar eens consensus over krijgt en dat u zegt uh, voor sociaal doen we zoveel. Ik ga geen getallen noemen en, en, enzovoort. Want er zijn voorbeelden genoeg. Eh, dat, zou, dat zou het college erg helpen als u daar consensus uh, over krijgt. En uh, ja, misschien kunnen we bij de discussie over, over dat wonen, bijvoorbeeld wel, als we dat vrij snel doen, ook direct daar meenemen. Een discussie ook. En over wat voor parkeernormen denken we dan bij wonen? Dat is, dat is wel interessant. En dan kunnen wij het vervolgens snel vertalen in, in een parkeernormennote, waar we van weten dat de Raad die naar alle waarschijnlijkheid ook gaat aannemen. Want het is best, het is best een worsteling. En ik weet ook dat er uh, binnen de partijen niet hetzelfde over gedacht wordt. Ik kijk nu niemand aan, maar, ik, ja, maar dat is zo. Maar daar moet wel consensus over komen. Want echt, we hebben meer van die spelregels nodig om verder te kunnen. Want nu praten we met ontwikkelaars en wat wordt het dan met het parkeren? En wat wordt het dan met het sociaal, of niet. En wat voor woningen gaan we bouwen? Dan ga je hele discussie over het uitrekenen van residuele waardes van gronden. Nou, dat, ik, ik zal u niet. Dat, misschien dat ik u nog in beslotenheid daar eerder eens over moet bijpraten. Maar dat, dat kost zoveel tijd en energie. En je komt eigenlijk geen stap verder. Terwijl als je een duidelijk uitgangspunt hebt, dan kan je ook goed onderhandelen. Kan je duidelijk zijn. En dan komen we verder. Dus ik ga kijken of ik dat over die parkeernormen op een of andere manier mee kan nemen over die discussie rond wonen. Want het gaat toch vaak om parkeren, wonen en de problematiek. Is dat, is dat een goed idee? Het zou perfect zijn. Want dan hebben we ook een helder inzicht wat onze financiële situatie is binnen die geksen. Absoluut, dat is een mooie afsluiting. Uh, ik heb uh, van u gehoord dat het een hamerstuk is en dat betekent... De heer El Kabali wil ja, het nog vooruitmaken. dat kan we hebben nog. Tweede nee, geen tweede termijn, maar u zegt dat het een hamerstuk wordt... Uh, mijn partij heeft daar nog niks over gezegd. Um, en ik dat zou ook top. graag uh, eerst met mijn fractie willen overleggen voor, of volgens ik er een hamerstuk van zou willen maken. Want wij willen dit nog wel even goed in de fractie bespreken. Is het goed als ik dat via de griffie communiceer um, of wij daar wel of geen hamerstuk van maken. Of wel aan het begin van de komende uh, raadsvergadering dat aan u mededeel? Het lijkt me een goed voorstel. Geeft u dat door aan de griffie. Dan weten wij het voor de gemeenteraadsvergadering van 22 september. Dank u wel. Dan gaan we naar agenda punt 8. En dat gaat over de aankoop Nicolaas Beetslaan 14. De gemeente Zandvoort heeft een eerste recht van koop voor het pand aan de Nicolaas Beetslaan. En het is eigendom van het Rode Kruis. Deze strategische locatie is bijzonder geschikt voor de herhuisvesting van maatschappelijke functies. Het college wil die locatie aankopen onder de voorwaarde dat de zienswijze van de raad geen aanleiding geeft het besluit te wijzigen of in te trekken. Een uitgewerkt voorstel wordt nu aan de Raad voorgelegd. En met deze aankoop is bij de najaarsnota al rekening gehouden. Het college is bevoegd in zaken de aan- en verkoop van onroerende zaken. Evenwel, als die groter zijn dan 250.000 euro, beslist het college niet voordat de Raad is geïnformeerd, dus bij deze, ...en de Raad in de gelegenheid is gesteld zijn wensen en bedenkingen ten kennis van het college te brengen. Nou, dat betekent opnieuw geen insprekers, maar wel het woord aan de leden. Jeremse, achteraan. Gaat uw gang. Toen Hamerstuk. Duidelijk, dank u wel. Mevrouw Koper, PVDA. Dank u wel voorzitter. Ja mooi de Josine van de Enderschool uh, terug en behouden voor maatschappelijke uh, organisaties. Uh, ik lees in het stuk maar het is een zijpad en daar wil ik wel eens met de wethouder over van gedachten wisselen en met onze collega. Het begrip kostendekkend dat is voor mij niet helder als het gaat om de huur. Dus een toelichting daarop op enig moment vind ik heel plezierig maar verder de aankoop en namen stuk. Dank u wel. Achteraan de heer Van Ticheroff, de Deen. De heer Deen PVV. Dank u wel, voorzitter. Um, ja, ter huisvesting van uh, maatschappelijke en culturele organisaties... zoals Rode Kruis en de Voedselbank, uiteraard uh, prima. Uh, er wordt ook even gesproken over een mogelijke herhuisvesting... van bijvoorbeeld kunstenaars uit de Mariaschool. Ja, daar zouden wij dan wel wat verder willen gaan dan kostendekkendheid... zoals we al eerder hebben gemeld. En uh, daar kunnen we wat meer kijken naar een marktconform huurbedrag... Ook kunstenaars hebben vaak een commerciële werkwijze, voorzitter, een KVK-nummer, BTW-nummer. En uh, ja, er zijn heel veel ondernemers die graag kostendekkend zouden huren. Dus uh, daar wel even aandacht voor. Bedankt. Wel een hamerstuk voor u. Proef ik min of meer? Zeker. Dank u wel. De heer Alkabali GroenLinks, gaat u gang. Ja, voorzitter, een mooie kans-winsituatie. Uh, ook met het oog op de Maria-school en de ontwikkelingen daar lijkt het mij een hele goede. Cultuur is mooi en moet behouden bij wordt, zo ook dit gebouw. We gaan het doen, hamerstuk. Dank u, mevrouw Keurensen, VVD. Dank u wel, voorzitter. Um, hamerstuk, maar daarbij één opmerking in het stuk. Er wordt gesproken over de maatschappelijke organisatie De Blauwe Trem. Volgens mij is dat gewoon de locatie. Dank u wel. Bedankt voor de aanvulling. CDA, de heer Steffen. Ja, ook voor ons een ja. hamerstuk. Ook één opmerking. Namelijk, eh, graag, graag inderdaad voortvarend in gesprek met de kunstenaars... ...om eh, te, ja, die, die, eh, die locatie te betrekken, zodat we ook eh, voortvarend wij kunnen gaan met de Maria School. Aan de slag, mevrouw Van der Veld, GBZ. gaat u gaan. Hamerstuk en uh, ik ben blij dat uh, deze strategische aankoop wel gelukt is. De heer Kramer, OPZ. Hamerstuk en ook aandacht om de Marieschool zo snel mogelijk leeg te maken, oh, ja. zodat we daar een transformatie naar wonen kunnen realiseren. Nou, enorm positief. Uh, dus... De, nou, u hoeft, de, de, volgens mij alleen maar aan, vol, volgens mij wordt er alleen gezegd, gaat aan de slag zo snel mogelijk, uh, want ah, ja, het is een de... heel goede aankoop. Maar u mag er nog even iets over zeggen, kort dan. Uh, uh, uh, uh, dat van mevrouw Koper is geen toezegging, maar dat is een kopje koffie bij me drinken, dus dat ook niet op de toezeggingenlijst, dus dat is geregeld. En ik, dat, al, ik neem dat anderen ook mee over dat marktconformen en inderdaad de mariënschool. Er worden gesprekken ingepland uh, met, uh, met bestuur, met, dus onder andere met mij, om met... Uh, ...kunstenaars in gesprek te gaan over hoe we verder moeten gaan en tot oplossingen kunnen komen. Dus ik hoop dat uh, dat vruchtbaar gaat worden. En inderdaad, de, de blauwe tram en CRG en ja, oké. Okay. Ik heb niet goed opgelet, zie ik, dus bedankt. Uh. We zullen het aanpassen. En dat brengt ons bij agenda punt 9. Voorzitter. Volgens mij hebben we ook een agenda punt 8b... Ja. En het is bekrachtigen van de geheimhouding. Maar ik neem aan dat dat ook een hamerstuk is voor alle partijen. Dank u. Daar ben ik ook van uitgegaan. Dank u voor de aanvulling daarvoor. Dan zijn we dan compleet. Meneer Deen, u wil nog iets zeggen. Gaat u gang. Ja, ja, dank u wel, voorzitter. Ja, Ik zat ook nog even te wachten op agenda punt 8b. Um, ik heb er toch wel even een, een korte vraag aan, uh, aan de wethouder over. Want waarom moeten deze twee bijlages uh, onder geheimhouding? Ja, omdat dat uh, ja, dit, dit kan je afvragen. Ik, ik ga dat vragen. <laughs> het is een goede uh, vraag en u krijgt er antwoord Ik denk op, dat, ik het, dat het met name komt omdat we nog in een, volgens mij in een onderhandelingspositie waren. En, toen was het, en, en het moet nog ondertekend worden. En als het, stelt dat het dat het niet doorgaat, dan wil niemand het openbaar hebben. Dat, dat is de reden. Misschien dat door uw uh, unanieme uh, beslissing om uh, dit uh, aan te kopen, dat het dan minder... Een ja. relevant woord, maar goed, dat werken we. Pas als het gerealiseerd is mag het openbaar, dus dan gaat dat waarschijnlijk van de openbare lijst af. U wordt geholpen door mevrouw Keurins en meneer Deen, is dat voldoende? Nou, nog niet helemaal. Het uh, vind het wel fijn hoor, dat mevrouw ons helpt. Dat wordt altijd zeer gewaardeerd. Uh, alleen vinden wij het in deze... Uh, kijk, we kunnen altijd wel akkoord gaan met ondergeheimhouding. Uh, maar wij willen hier toch eens kritisch naar gaan kijken. En wij vinden het echt in deze absoluut onnodig. Dus tegen die... Uh, wat, wat betreft die geheimhouding, daar, daar stemmen wij tegen. Dat, dat, dat is dan een formeel een bespreekstuk. Dat deel 8b duidelijk... We sluiten dat af op dit moment en we gaan naar 9: de startnotitie cultuurnota Zandvoort. De gemeente Zandvoort heeft tot op heden geen samenhangend gemeentelijk beleid voor kunst en cultuur. Er is behoefte aan duidelijke kaders. Het is tijd om een visie en beleid met betrekking tot kunst en cultuur te formuleren en te investeren in de eerste cultuurnota van Zandvoort. Zo. Een uitdaging. De cultuurnota wordt opgesteld in samenspraak met de diverse culturele partijen in het dorp. De nota zal een visie bevatten, maar moet vooral ook leiden tot een concreet actieprogramma voor, het komende, voor de komende jaren. En uiterlijk in het tweede kwartaal van 2021 zal de cultuurnota aan de raad worden voorgelegd. Dat met betrekking tot de cultuurnota. Geen inspreker, dus het woord is aan de commissie. Achteraan, meneer Van Tiggelen of de heer Deen? De heer Deen. Ja, een... ja, dank u voorzitter. Ja, ik kom er lekker in, dus ik pak dit agendapunt ook maar even mee. Toen uh, maar net. Ja, <laughs> als mevrouw Keurenson uh, aan mijn zijde, dan uh, kan het niet misgaan. Een groot deel van deze startnotitie, voorzitter, gaat over uh, subsidies... We zien een aantal organisaties die relatief kleine bedragen ontvangen van de gemeente. Uh, maar wat opvalt en dus ook een vraag aan de wethouder is of hij het enorme bedrag van 465.000 euro in 2020 voor de bibliotheek Zuid-Kennemerland, uh, locatie Zandvoort, zou kunnen toelichten. Onze indruk is namelijk dat we steeds meer naar een gedigitaliseerde samenleving gaan. Bijvoorbeeld e-books, e-readers worden in enorme aantallen verkocht en gebruikt. We beseffen uiteraard dat de bibliotheek, bibliotheek meer is dan alleen uh, uitleen uh, van boeken. Maar is dit subsidiebedrag nog wel van deze tijd, willen wij eens uh, ter tafel gooien. En uh, is ook de vraag aan de heer Bluis. En is daarnaast de aanvraag voor deze subsidie vanuit uh, de organisatie uh, Bibliotheek Zuid-Kennemerland openbaar en inzichtelijk. Wij konden het zo snel niet vinden, voorzitter. Ook niet in de onderhand enorme lijst uh, van geheime stukken. Dus... Dan laten we het even bij in de eerste termijn. Dank u wel. Ja. Uh, het is natuurlijk de vraag of de bedragen aan subsidies. In het onderwerp van gesprek zijn bij de cultuurnota op dit moment. Maar de wethouder zal er zo wel iets van vinden, neem ik aan. Dan. Uh, ja, je mag alles vragen. Dat ben ik volstrekt met u eens. Dat moet altijd blijven bestaan. <lacht> uh, we gaan uh, naar voren, de heer Kramer, op is het. Ja. In de, in de nota wordt uh, beschreven dat, er een, uh, dat deze een visie zal bevatten... ...maar dat deze moet vooral ook leiden tot een concreet actieprogramma. Aan de wethouder de vraag op welke wijze een dergelijk actieprogramma wordt vormgegeven... ...en wat is daarbij de rol van de gemeente. En dan uh, een volgende vraag is... Uh, ...we hebben meerdere malen over de krocht gesproken... Uh, wat voor consequenties heeft deze planning die nu uh, voor ligt... voor consequenties voor de realisatie van uh, de planvorming voor de krocht? En dan uh, de uitwerking en realisatie. Daar vraagt het college nu een bedrag voor van 20.000 euro. Wij zijn echter van mening dat deze werkzaamheden gedekt uh, moeten worden... binnen de reguliere formatie en begroting... Ten slotte zijn er drie FTE's, economie, cultuur, overgegaan bij de ambtelijke fusie. Um, ja, voor zover de eerste termijn, uh, voorzitter. Dank u wel. Mevrouw van der Veld, GWZ. Ja, uh, wat kun je ervan vinden? Het is eigenlijk meer een opzomming van en een aanzet tot. Het enige is uh, waar, waar wij ook aan gedacht hebben... Uh, ...al die subsidiebedragen... ...wij zien heel wat dingen die dit jaar allemaal niet meer doorgaan. Um, hoe gaan wij daarmee om? Uh, sommige bedragen zullen al overgemaakt zijn. Ik, ik, ja. Hoe gaan we dat oplossen? Ik begrijp ook dat als deze bedragen er niet zijn... ...dat weer degene die ja, zeg maar de verhuurder van, van de, ook weer in de problemen gaat komen. Maar uh, hoe gaan we daar met z'n allen mee om? Daar wil ik bij houden. Ja, de vraag is duidelijk. Dank u wel. Uh, de heer Stefan, CDA, gaat u gaan. Nou, mevrouw Van der Velde me eigenlijk een beetje de vraag uit mijn mond. Ook diezelfde vraag had ik ook. Uh, maar ik toch ook het opmerken. Wel goed, complimenten dat, dat het stuk er ligt. Ik heb natuurlijk een beetje een zwart, zwart randje. Als je kijkt in welke tijd we momenteel leven. Dus de, de dag waarop van we van, van al deze mooie initiatief mogen genieten, dat zal nog wel even duren. Als de, althans, uh, hopen, hopelijk gaat het snel, maar. Uh, veel complimenten van het stuk en dan sluit ik me aan bij de vraag van uh, collega Van der Veld. Mevrouw Keurzen, VVD. Dank u voorzitter. Um, een aantal zaken gaan uh, dit jaar niet door. Dat heeft natuurlijk te maken ook met, met corona. Daar krijgen we een compensatie voor vanuit het Rijk. En volgens mij is die voor een deel zou die al binnen moeten zijn bij bijlage nummer 2. Uh, maar het, het staan ook een aantal... Um, um, daar gaat meteen even bij het financieel kader een aantal stichtingen, zeker organisaties bij, die uh, niet meer bestaan, uh, die hun uh, activiteiten zijn gestopt. Of waar je vanaf moet vragen, is dit cultureel? Want wat is dan op een gegeven ogenblik ook het, uh, de definitie van cultuur? Dat, is, dat vind ik dan wel een, een lastige om mee af te zoeken, te zoeken in dit stuk. Het gaat op vier thema's in. Um, de thema's zijn vrij breed en daar is, is, kan je ook eigenlijk alle kanten op. Dus ik denk dat het van belang is als je bij het actieprogramma gaat om ook voor een deel te gaan focussen. Um, zeker ook als je op een gegeven moment met betrekking tot de participatie tot een uh, volwaardig stuk uh, zou willen komen. En een aandachtspunt is eigenlijk even toch het financiële kader en het geld. Want de, um, het lijkt erop um, dat de subsidies zeg maar uh, de basis vormen voor, zeg maar, het vervolg. Je zou kunnen overwegen om alle subsidies op één grote hoop te gooien. Om te kijken binnen cultuur... hoe je de verdeling zou kunnen maken over de vier sectoren. En dan vervolgens ook eens te kunnen gaan kijken naar slimme koppelingen. Van, kan je ook organisaties niet bij elkaar brengen? Zodat je op een gegeven ogenblik ook een stukje effectvergroting krijgt. Dat je zaken, subsidiegelden, misschien ook beter kan inzetten. En dan heb je in ieder geval een afkadering binnen het geheel. Want er wordt ook gesproken voor het vervolg van 20.000 euro... voor de uitvoering van het actieprogramma. En daarbij is de vraag waar wordt die uitgedekt. Dank u wel. Heer Keuring, GroenLinks. Gaat u gang. Dank voor het woord. Ik heb een paar punten en vragen die ik graag zou willen meegeven. We willen bijvoorbeeld de jongeren betrekken bij cultuur. Bijvoorbeeld scholen zijn hiervan heel erg van belang. Het is juist van belang voor de jongeren dat de cultuur um, de jongeren bereikt. Want jongeren gaan misschien niet zo heel snel, in eerste instantie, naar um, cultuur toe. En ook niet zozeer naar de politiek toe. Dus uh, het is juist van belang dat de, jongeren, of dat de politiek naar de jongeren toe gaat. Dus voor scholen of verenigingen die met jongeren werken is het, makkelijk, uh, is het makkelijker om met jongeren te... Om, zo, sorry. Voor scholen of verenigingen, verenigingen die met jongeren werken, is het makkelijker om deze jongeren te benaderen. En dan zou ik ook zeggen aan de wethouder, ga naar scholen toe om met deze jongeren te praten. Ga naar Plismen toe om met deze jongeren te praten. Ga als wethouder naar plekken toe waar jongeren hangen om met ze te praten. Verdiep je als wethouder echt in de wensen van de jeugd door met ze in contact te komen. En ik heb ook nog een vraag over woningbouw en cultuur. En... Was er vroeger niet een plan samen met woningbouwcoöperaties dat een deel van de opbrengst van de woningbouw uh, zou worden besteed aan cultuur in dit pand? Dit zou bijvoorbeeld gedaan zijn bij de flatgebouwen bij de Martine Nijhofstraat. Uh, zou de wethouder wat meer over deze regeling kunnen vertellen en of hier nog gebruik van wordt gemaakt? Dank u wel. Dank u wel. De e 66, wie mag ik het woord geven? De heer De Groot, gaat u gaan, De graaf. Sorry. Ik had u bijna gecorrigeerd voor. Even kwijtgeraakt in de zomervakantie. <laughs> ja, Daar krijg je, uit. Maak je krijg uit. Krijg je dat soort dingen. Ik vergeef het u met deze. Uh, d 66 omarmt de startnotitie in ieder geval. Uh, we vinden het een uh, hele goede stap in de juiste richting. Ook het tijdspad, uh, wat is opgenomen met betrekking tot de realisatie van uiteindelijk de cultuur, nou, vinden wij een, een mooi geheel. Inderdaad deel ik de mening van mevrouw Geurensen van de VVD dat er nogal een aantal stichtingen tussen staan die er niet meer zijn. Maar er zijn ook een aantal stichtingen die er wel zijn, maar niet zijn opgenomen. Dus graag aandacht van de wethouder daarvoor. Uh, nogmaals, wat ons betreft een hele mooie start en we gaan hem met vol vertrouwen tegemoet zien. Mooi. De Partij van de Arbeid, mevrouw Koper, gaat u gang. Dank u wel, voorzitter. De startnotitie in aanzet om te formuleren wat Zandvoort voor Zandvoort wil en kan betekenen op het gebied van kunst en cultuur. Nou, dat er lang op gewacht is, dat memoreerde mevrouw van Oh u zei het geloof ik, voorzitter... Ja. Maar, want er was in 2009, meende ik, eerdere noten en die is in een Labeland. En ik hoop van harte dat we dat nu kunnen zorgen dat het niet gebeurt. De Partij van de Arbeid is blij dat plannen ligt. En vooral met het concrete tijdpad, want concreet is sowieso wat ons betreft een doel. Het is de kunst om hierbij te gaan zorgen voor duidelijke doelen. Met een budget, want met de plannen alleen zijn we er niet. En uh, daarvoor moeten we eerst, mevrouw Keulzen zei het ook al, we moeten... ...vaststellen wat willen we. En dan gaat het ook over de definitie. Uh, punt drie van het beoogde resultaat. Waar gaat het over in kunst en cultuur? is eigenlijk de eerste vraag die beantwoord moet worden. Want vaak wordt er bij kunst en cultuur allerlei beelden bij gehaald. Hè? Sommige mensen zijn er zelfs allergisch voor en vinden het elitair. En dat gaat niet over opera en musea, maar is ook alles... ...dat er op radio, tv, eh, boeken, film... ...afijn, het culturele leven is breed... ...en dat het nu stil ligt in coronatijd... ...is echt een verarming en dat merken we allemaal. Geen reuring of inspiratie of ontmoeting. Um, onze oproep is dan ook... ...maak het zo concreet mogelijk met een budget... ...en een uitvoeringsorgaan wat, dat, wat ons betreft. En met een duidelijk profiel... En zoek vooral ook de kansen van samenwerking. Er zijn al mooie voorbeelden in ons dorp. Breid deze uit. De Zandvoortse kunstenaars die met de kinderkunstlijn... ...en aan educatie doen en de bezoekers verblijden met de vrolijke beschilderde bankjes. Bijvoorbeeld. Dat zijn allemaal voorbeelden van win-win situaties. Het zijn ook investeringen in leefbaarheid en in aantrekkelijkheid. En... Die zijn ook belangrijk voor iedereen en zijn gewaardeerd voor en de bezoeker en de bewoner. En volgens mij is die koppeling ook willen we maken. ...en dat wij dat in Zandvoort belangrijk vinden. Dus kijk maar naar de ophef die ontstond toen het mannetje van Verkade vermist bleek. Toen uh, liep het hele dorp uit. Maar goed, er gebeuren dus fantastische zaken met heel veel vrijwilligers en in allerlei podia... ...maar ik denk dat we wel als Zandvoort nog een slag kunnen maken. Dus we moeten ook ambitie hebben. En dan ben ik blij dat genoemd staat de invulling van de openbare ruimte. Want ik zou willen pleiten dat er bij de invulling van de nota dan ook gekeken wordt... ...naar hoe andere collega's in de kustgemeente dat doen... Uh, is het een idee om daar inspiratie op te doen en een externe input op te halen? Want hoe kun je Zandvoort aantrekkelijker maken met mooie vormen... die ook de minder mooie plekken van Zandvoort op de achtergrond plaatsen? En ik wil dan graag meegeven aan de wethouder...